Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Bij aanvallen op ziekenhuizen in oorlogsgebieden zijn de afgelopen twee jaar bijna duizend doden gevallen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie werden in 60% van de aanvallen de ziekenhuizen en klinieken met opzet onder vuur genomen. De WHO noemt voorbeelden van gebombardeerde ziekenhuizen en patiënten die in hun bedden zijn doodgeschoten. De omschreden arbeidswet in Frankrijk, waar tegen actie wordt gevoerd... kan nog worden aangepast. Dat heeft de Franse premier Vals gezegd. Volgens hem zijn er wijzigingen mogelijk. Hij zegt er wel bij dat de regering de wet niet zal intrekken. Het is de achtste dag dat er in Frankrijk wordt geprotesteerd tegen de nieuwe wet. In het gesloten jeugdbehandelcentrum Schakenbos in Leidschendam... zitten 38 kinderen die daar eigenlijk niet behandeld hadden mogen worden. Dat meldt NRC Handelsblad op basis van een onderzoek naar de opvang in de jeugdzorg. De kinderrechter had voor hun behandeling toestemming moeten geven, maar dat is niet gebeurd. Bedrijven treffen steeds vaker een schikking als ze worden beschuldigd van discriminatie. De college voor de recht van de mens zegt dat, dat, duidelijk, zegt dat duidelijk is dat bedrijven absoluut niet in verband willen worden gebracht met discriminatie. In de meeste zaken waarin het college uitspraak deed nam het bedrijf stappen, zoals excuses of een schadevergoeding. Het proces tegen Geert Wilders wordt niet uitgesteld. De rechtbank heeft bepaald dat de zaak gewoon op 31 oktober begint. Wilders en zijn advocaat Knoops mogen een maand van tevoren nog wel beargumenteren waarom het proces volgens hem bij voorbaat moet worden beëindigd. De officier van justitie heeft forse kritiek op Wilders en zijn advocaten. Ze proberen volgens hem continu tijd te rekken. De familie van de overleden Formule 1-coureur Jules Bianchi sleept de Internationale Autosportbond, het Formule 1-team Marussia en de Formule 1-organisatie van Bernie Ecclestone voor de rechter. Volgens de familie was de dood van Bianchi te voorkomen geweest. Hij botste anderhalf jaar geleden in Japan op een takelwagen en overleed nadat hij maanden in een coma had gelegen. Het weer, zonnige periode en droog en het wordt 18 tot 21 graden vanavond en vannacht in het zuidenkans op een dit was het NOS ooit DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat voorknopend Hoevenlaken 4 kilometer. En verderop 5 kilometer verknopend Muidenberg. En op de A9 richting Alkmaar, daar staat 2 kilometer bij Aalsmeer. Tot zover de verkeersin.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Dames en heren, in de kader van de actie Racisme voor je het weet bij jezelf aan de beurt, spelen wij het radiotelefoonspelletje Geen Jager, Geen Neger.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 Ja, natuurlijk niet omdat u wilde gaan zeggen jaren en jaren. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new. But wherever I go, I'll be looking.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 They make me feel the same, same, same I know I can live, but I'm alive and I'm Sham, sham, sham.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 Ja, dat is een prachtige plaat die u hoorde als van de Florida-Georgia line. En dat heet Holy. En dat was wel lekker eigenlijk. En daarvoor hoorde u One Republic, Whenever I Go. En dat was dan. En daarvoor natuurlijk weer die heerlijke conferentie nog even van Gerard Cox en Frans Halsema. Parodie op het spelletje Gin, ja, en geen, nee. blijft prachtig. Ja, blijft te gek. Het blijft zo leuk. Dat, nou, al die parodieën die ze gemaakt hebben ja, ja, ja, ja. op die spelletjes. Ja, dat is okay. echt een gek. Goed, hey, uh, we gaan eventjes uh, naar de vrijwilligers Ja. Want we doen het vandaag weer zelf. Hè? Oh, okay. Ja. Ja.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 Ja, je mag. Nou, dankjewel. Ja, ja. ja. Deze week uh, een, een hoge vrijwilligersvacature om hoog niveau. En uh, het is een hele lange tekst. Ik ga hem maar gewoon voorlezen. Er wordt gezocht uh, door stichting Duinbehoud naar een secretaris, een bestuursfunctie, dus. Dus Duinbehoud bezoekt een secretaris die de procedurele gang van zaken op bestuurlijk niveau bewaakt binnen de organisatie. Die zich al 40 jaar inzet voor de bescherming van de natuur, de rust, de ruimte en het landschap van de Nederlandse duinen. En die de belangen behartigt van de vele miljoenen mensen die het duingebied bezoeken en willen genieten van die natuur. De secretaris speelt een actieve rol bij het ontwikkelen van het beleid. Duinbehoud heeft haar doelen in de afgelopen 40 jaar bereikt door zich te richten op beleidsmakers en natuurbeheerders. Zij werd daarin gesteund door een breed publiek en de inzet van vele vrijwilligers. De ambitie van Duinbehoud is om zich verder te ontwikkelen tot een bekende, deskundige, gezaghebbende en invloedrijke partij die door communicatie en acties misstanden voorkomt en bestrijdt. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is uit de uitdaging voor een nieuw bestuur waarvoor zij op zoek zijn naar een secretaris. De secretaris zorgt voor de voorbereiding van bestuursvergaderingen, het verwerken van notulen en ziet toe op correcte verwerking van de bestuurlijke correspondentie. Tevens helpt de secretaris bij het opstellen, ontwikkelen van plannen... voor fondsen- en subsidieaanvragen... en is de secretaris verantwoordelijk voor een juiste uitvoering... van bestuursbesluiten door het bureau. De secretaris is een contactpersoon voor bestuurlijke zaken... zorgt voor een goede archivering van uh, bestuurlijke stukken en besluiten... het is een netwerker met name op bestuurlijk niveau... Kan goed hoofd- en bijzaken scheiden. Is eindverantwoordelijk voor vrijwilligers, uh, deelnemers- en donateursadministratie. Is betrokken bij communicatie en PR. En heeft daarnaast ervaring met tenminste één van de bovenstaande kenniselementen: van fondsenwerving, belangenbehartiging op bestuurlijk niveau. Communicatie en PR, vrijwilligersmanagement. Uitgeven en slim, gebrek, slim gebruik van sociale media ecologische en geomorfologie van de duinen. Best nou ja, het is een hele lange tekst. Er wordt dus, uh, een. Uh, ik kan nog veel verder lezen... maar het, er wordt dus een secretaris gevraagd... in het bestuur van Stichting Duinbehoud. Deze functie is terug te vinden uiteraard bij VIP Zandvoort. En ik zal het straks ook op onze Facebook-site zetten van Zandvoort Lunch. Kunt u het even op het gemak nalezen... En alle contactgegevens zijn in dat bericht er terug te vinden. Uh, staat er ook bij hoeveel, om hoeveel uur uh, werk het gaat? Want uh, dit klinkt als een 40-uur werkwerk. Nou, meer volgens mij. <laughs> ja. Uh, het, het is wel de bedoeling dat u voor uiterlijk voor 1 juni een, uh, een gemotiveerde reactie uh, opstuurt naar Irma Schutte of Arnoud van den Meulen. Uh, nee, staat niet bij om hoeveel uur het ongeveer okay. gaat. Nou. Nou, interessant. Ja. Ja. ja. ja. Leuk. Wel een uitdaging dit. Ja, vind ik ja, wel. Toch? Ja. ja. Als je een beetje dat soort werk leuk vindt om te doen, is het een uitdaging. Zeker Goed, u weten. kunt hem terugvinden op wwwfacebookcom zandvoortluncht Um, de komende drie nummers uh, zijn uh, nieuw. En, en die zijn van een aantal albums. Kijk, het leuke is dat je natuurlijk, als je van streamingdiensten uh, gebruik maakt... dat er ook af en toe gewoon uh, nieuwe releases komen. En uh, dit is er één uh, van. Het, de, uh, uh, Willemijn mee. En het liedje heet Traveling Light. Stop. Was dat. Het album uh, is uh, pas uitgekomen. Althans, het is uh, pas uh, op streaming uh, gekomen. Uh, ik weet niet of dat uh, verder wat zegt. Het album heet Chapter 18. En um, ik zit even te kijken of ik wat informatie hier over de uh, nee, zo gauw even niet. Uh, het is in ieder geval een Nederlandse singer-songwriter. En het liedje wat wij van dit album, Chapter 18, draaiden. Dat, uh, dat heet De dus Traveling Light. Een andere nieuwe die we nu over gaan hebben, is van een uh, gezelschap dat heet Catadonia. En uh, ook dat is uh, nieuw. En dat liedje dat heet Take Over. Springtime. Dus dat, en, uh, dat is een uh, Zweedse doom metal band, dat schijnt uh, dus weer een andere, tegenwoordig is het allemaal, heeft het allemaal weer zoveel verschillende anders je weet het niet meer. Een uh, Zweedse doom metal band ontstaan in Stockholm in 1991... met uh, Jonas Renkse als uh, Lord Set... en uh, Anders Nieström als uh, Bleckenheim Vaste bandleden. Hoewel het uh, quintet begon als een death metal band... Uh, brachten ze vanaf hun debuutalbum uh, Dancing of December Souls... melancholische metal... Die refereert aan onder meer Opeth, Tool en uh, Anathema. Nou, het een uh, beetje heavy en zo. Maar het is lekker en het is gewoon nieuw. En het is een prachtige nieuwe plaat. Uh, um, goed, uh, eens even kijken. Wat gaan we doen, dol? Oh, we gaan naar het nieuws, hè, denk ik. Is het daar al tijd voor? Nou, okay, maakt toch niet uit. Huh? Vier, vier, heb je het is wel het zin? rond die tijd. Heb je wel zin? Gewoon, nieuws? Nou, zullen we even de dobbelsteen pakken? Wat we gaan doen? Nou... <laughs> Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, en dan volgt hier een update van het regionale nieuws van 26 mei 2016. En uh, ja, we krijgen net berichten binnen. Tenminste, er was al een bericht binnen, maar nu wat uitgebreider. Over de woningwet. Want uh, in de nieuwe woningwet worden eisen gesteld aan het werkgebied van woningcorporaties... Zij mogen in de toekomst nog slechts in één regionale woningmarkt volledig werkzaam zijn. En in dit regionale werkgebied mogen coöperaties investeren in nieuw- en aankoop. Bezit in andere regio's mag worden aangehouden, onderhouden en vernieuwd... maar niet worden uitgebreid door nieuwbouw of aankoop... tenzij zij daarvoor ontheffing krijgen van de minister... Met deze maatregel wordt beoogd dat de schaal de, ja, van een woningcorporatie... in overeenstemming is met de schaal van de woningmarktregio. Nou, het uh, college van BMW uh, die gaat de raad vragen om de, een zienswijze... over de vorming van een woningmarktregio. En uh, wat is nou een gevolg voor onze woningmarktregio... Uh, Zuid-Kennemerland en Eemond? Dat heeft vrijwel zeker tot gevolg dat de KEI niet meer beschikbaar zal zijn... voor nieuwbouw in de sociale sector in Zandvoort. En uh, ja, want uh, uh, ze, ze, ze mogen wel onderhouden dan nog natuurlijk... en het bezit wat ze hebben mogen ze ook houden. Maar dan uh, krijgen we wel een probleem als het gaat om uh, nieuwbouw en dergelijke. Dus ja, we wachten af en we volgen het natuurlijk op de voet... hoe dat hier gaat ontwikkelen. Nou, uh, ik had net al gemeld over uh, de herinrichting van de Louis-Davidstraat. Die gaat komende maandag 30 mei starten. En dan gaat het eerste deel uh, beginnen vanaf de Louis-Davidstraat dus. Tot 1 augustus 2016 wordt er dan gewerkt aan het de deel... vanaf de Raadhuisplein tot en met de aansluiting van de Schoolstraat. Nou ja, het is onvermijdelijk dat dat tot overlast gaat leiden... En het deel van die straat tussen Raadhuisplein en de Schoolstraat... zal in die periode totaal afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Er kan ook niet worden geparkeerd daar. En uh, alleen wat, wat kan is uh, te voet de woning en de winkels. Bereik, die blijven bereikbaar. Uh, er is natuurlijk ook rekening gehouden met bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten.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 Nou, en dat wordt gedaan om de route, het centrum uit, gemakkelijker te maken. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond... zal de huidige rijrichting weer worden hersteld. Nou, nog een rijrichting die gaat veranderen. Dat is de kleine krocht, die gaat ook tijdelijk weer omdraaien. En uh, we hadden net al de vraag over uh, de bushalte in de Kostverlorenstraat. Maar ik neem aan dat die dan ook zal verdwijnen tijdelijk. Ehm, um, eens even kijken, want uh, op maandag 30 mei vindt om 8 uur in de raadzaal... en de ingang is dan bij het bordes in de raadzaal van het gemeentehuis... een informatieve bijeenkomst over de windmolens voor de kust plaats. Door de Rijksoverheid wordt deze avond een toelichting gegeven... op de plannen voor wind op zee en de kosten hiervan. Naar verwachting zal de komende periode door het kabinet... een besluit worden genomen over het bouwen van windmolens... op 10 tot 12 mijl uit de kust... En in die presentatie zal het Rijk ingaan op de geplande locaties van de windmolens. Nou, en ieder die zich persoonlijk wil laten informeren over de plannen van het Rijk is van harte uitgenodigd om deze openbare bijeenkomst bij te wonen. En dan gaan we nu over naar het weer. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ach, nou vandaag ziet het er stukken beter uit dan de afgelopen dagen. Heerlijk. Het blijft droog en er zijn ook flinke perioden met zon. Aanvankelijk waait het niet, maar geleidelijk steekt er een tot matig toenemende noord tot noordoostenwind op. De temperatuur stijgt naar een graad of 18 Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en bij een matige noordoostenwind daalt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. Morgen, nou dan schijnt de zon flink. Maar in de middag ontwikkelen stapelwolken en in de loop van de middag en morgenavond is er kans op een regen- of onweersbui. Temperatuur stijgt wel naar ongeveer 20 graden. Nou, Na morgen is er in het weekend en ook maandag kans op een regen- of onweersbui. Geregeld schijnt ook de zon en de temperatuur gaat stijgen naar zo'n 21 tot 23 graden. En dat werd ons verteld door Rico Schreuder. Ainda nooit, no sabes, eu quero che tanto, terra me u vaer, quero astu a Ribeira. Oh Estoy leíos de esos teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares, tenho morrinha, tenho saudade, tenho rinha, tenho saudade, porque estoy leíos de teus lares, de Yes. Als liedje van de sidekick. Yeah. Oorspronkelijk keeper hè, van Real Madrid, maar eh, dat ging niet helemaal goed. En toen werd hij mijn zanger. Tja. Oké, het ook een Goed. Goeie, dus. Verzoek van Dolly. En uh, ik heb nog uh, even kijken wat van u komt. Oh ja. Ja, nou, dan weet ik ook niet wat dat is hoor. Ja, Jamie en Common. Het heet Not Gonna Break Me. En ook dat is nieuw. Amy M. Common. me so Heet de man. Stond gelijk ook bij de nieuwe releases. Dus het is nieuw. En uh, het trucje heet Not Gonna Break Me. Maar <middels> ah, Zo klinkt het al. Klinkt ook wel een beetje als dat het niet zo gauw uh, gebroken kan worden. <middels> Jamie M. Kamens <Cummins> dus. Not gonna break me, dear. Not gonna break me. This time Jamie M. Cummins. En uh, ja, ik vertelde u gisteren al in de, in de vinyljaren... dat uh, sinds kort in Beverwijk bij ons weer een winkeltje is... waar je vinyl kan kopen. En dus uh, scoorde ik dus, uh, gewoon een geremasterde 180 gram vinylversie... van dit prachtige album van de Stoots. Exile on Main Street rocks off. in topvorm. Ja. Dit album hoort zeker tot mijn persoonlijke Stones top 5, hè? Ja, ik vind wel niet alle albums even goed, maar ja, dat maakt niet uit. Uh, dit hoort echt tot mijn uh, top 5, hoor. Persoonlijke Stones top 5. Uh, Sticky fingers zit erin. Aftermath zit erin. Let It Bleed zit er ook in. Maar ook zeker deze. Exile on Main Street, dubbel album uit 1972. En ik, ik was heel blij, want ik heb er alleen nog maar een, ja, omdat ik, ik heb het al eens eerder verteld, ik werkte vroeger natuurlijk als DJ in een, in een discotheek in Zandpoort. Ja, en dan, daar waren heel veel Stones fans altijd. En dan moest ik, ja, moest ik die LP wel meenemen. En ja, dat is hier natuurlijk niet ongeschonden uit uh, tevoorschijn gekomen. En zo blij dat ik toen zaterdag, toen hadden we een, uh, bij onze BVW hadden we een hippie markt. En, uh, nou, wij er naartoe. En toen zag ik ineens dat bij de plaatselijke Game Winkel. Dat, dat is een verkopen normaal alleen maar computer games. En weet ik veel wat voor spullen. Maar die had ook ineens een, een vinylafdeling opgeret, opgezet. En die hé, hey, dat is leuk. Ja, ik vond dat erg leuk. En geniet niet, uh, gebruikte dingen, maar gewoon nagelnieuw, hè? Uh, nieuwe, nieuwe releases en zo. Dus wat we ook bijvoorbeeld in, een, in de Vinyl 50 altijd maar krijgen. En ik even stuffelen En dan kom ik dit album tegen. Helemaal te gek. Geremasterd, 180 gram Vinyl. Hij is twee keer zo zwaar als het oude exemplaar, zou ik maar zeggen. Maar, en dat klinkt, jongen. Oh, dan gewoon lekker op je oude grammofoon. En dan de geluidsinstallatie hier is helemaal open. Zodat die buren knettergek worden van. <laughs> en dat vind ik leuk want, mm -hmm. want ik heb tegenwoordig een Russische buurman Nou, als je hoort wat voor muziek die draait Daar word ik helemaal niet goed van <laughs> Dus ik denk, uh, even tegengast dan Zo, weet je wel, zo van knal hè? Boom, knetter, de Stones erin En dan vooral dit eerste nummer dat, uh, Dan weet je gelijk waar je naartoe bent De Stones dus, Exile on Main Street Opnieuw uitgebracht Op 180 gram vinyl, fantastische mooie plaat Ja, echt waar, helemaal te gek en dan, hmm, Heerlijk Ja, Ik vind het heerlijk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 I've been your lover from the womb to the tomb. Him I to dress her. Yes, as your daughter when the moon becomes round. You'll be my mother when everything's gone. in the mother and the crone that's grown old. I hear your voice coming out of that hole. I listen to you and I want in your love Met Chrissy Heine natuurlijk. En toen we de Him to her. En, uh, nou, ik heb, nog, uh, ik heb er nog eentje. Ja, en, en dat is een hele oude. Toen Elvis Presley, namelijk in 1958, uh, was dat geloof ik. naar Duitsland werd gestuurd om. Uh, om in het leger gegaan. ja. En ze dachten mooi, dat zijn we van hem af een jaartje. En uh, ja, dat was echt de beweegreden in Amerika. Want hij was natuurlijk veel te revolutionair en zo. En de jeugd holde hem achterman. En ze dachten, nou, zo nou een jaartje wegduwen in het leger in Duitsland... dan uh, is zijn populariteit na afloop wel uh, getaamd. Nou, niet dus. <lacht> Lekkere misrekening van uh, de Amerikaanse autoriteiten. Maar hij kwam in Duitsland en toen nam hij dit liedje op. Zelfs in het Duits.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 Stay till in house, stay till in house, 'til du my sweetheart, stay Den? Who's So stay till in house, stay till late in house, 'til my There's no strings upon this love of mine, it was always you from the start Zij mir goed, zijn mir goed, zijn wie du wirklich sollt, wie du wirklich sollt, cause i don't have a ja. hoe een handige manager dat broer. Het is echt ongelooflijk dat je dit, uh, dit presteert, hè? Maar, uh, <laughs> ja, ken je dat niet, hè? Nee, in het Duits nou, heb ik nog nooit gehoord. Nou, ja, dat is al heel oud. In 1957, 1958 of zo was dit. Nee, nou, hier was ik niet eens geboren. Maar goed, het was inderdaad zo dat, uh, dat, uh, dat, dat Elvis, uh, die was natuurlijk mateloos populair en, uh, in Amerika. En uh, ja, dat was natuurlijk gewoon, uh, dat moest een beetje ingedampt worden. Hè? Dus, dus, dus dachten die Amerikaanse autoriteiten van, weet je jongens, we roepen hem op voor de, de, voor de militaire dienst. En uh, dan sturen we hem naar Duitsland. En daar zit hij dan wel een jaartje of anderhalf jaar, dus dan is het daarna wel ged gedaan met zijn populariteit. Nou, ze hebben zich nooit erger vergist, want... Uh, uh, dat gebeurde dus helemaal niet. Maar het leuke was wel dat hij dus in, uh, in, in Duitsland dus dit singeltje opnam en uh, moest den. Dat is natuurlijk gewoon een oud Duits volksliedje en dat was, uh, dat was natuurlijk heel slim van uh, van uh, Elvis en zijn manager colonel Parker. Ja, en als je dit liedje hoort, ja, dan, dan weten het weer... we ja, dat, ja, hè? Ja, Dan is het alweer zover. Dan is het alweer bijna twee uur, hè? het weer gebeurt gewoon. Ja. Ja. Want we hadden weer pret vandaag, toch? Ik wel in ieder geval. Ja, ja. ik ja, hoop nou. de luisteraar zo. Ja, ik hoop het ook. <laughs> ja. Want daar doen we het toch voor, hè? Ja. Een beetje voor onszelf. Nou, ja, altijd. Maar het meeste voor de luisteraar. Tuurlijk. Alles voor de radio. Hè? Zo is het. Ja, heerlijk <laughs> toch? Prachtig. Oké, okay, nou, dit was Zand uh, van het Leus op deze donderdag. Uh, zo dadelijk uh, uh, nog niet uh, Bart van der Meer, want die uh, is op dit moment uh, nog proberen ergens terug te komen naar Nederland. Vanuit zijn vakantiebestemming, als ik het goed heb. Of hij terug, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, die is de volgende week weer. En uh, ik, ben, uh, ik ben er dinsdag weer met dit programma. Ja, oh, ja morgenochtend moet ik er ook zijn. Maar Henny Ruckert, nou dat doen we wel. Oh ja, ja, het sportprogramma. Ja, één keer hoor. Nul ja. één keer. Nee ja, meer. Ja, ja, ja, ja. <laughs> weer zo vroeg op. Ja, ja. Nu vanmorgen zo vroeg op. Ja. Dat is vreselijk gewoon. Hé, hey, uh, we hadden veel plezier, dames en heren. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot, tot ziens. Gauw weer. Tot gauw weer. <laughs>